Bismillahirrahmanirrahim, rahman, rahim. Alhamdulillah, Rabb alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ashabi isma'in madad. Vandaag de les behandelen over macroheid van het gebed. We hebben sholat voorwaarden van het gebed. We hebben ook de faraid, dus de verplichtingen binnen het gebed, en we hebben de sunnah van het gebed. En we hebben Mendoebaat van het gebed, of Mustahab. En nu gaat het de macro. En macro betekent datgene wat afgeladen is. En de Ossolioen hebben dat uh, beschreven als een iets, dus een daad of uitspraak of een staat uh, dat eigenlijk niet, uh, niet mag, ja. Of het is liever doe je het niet. Ja, het is makkelijk. Maar uh, je wordt er niet bestraft op. Dus ook als je het doen, dan word je er niet op bestraft. Of uh, er is geen kans dat je bestraft wordt. Want bij uh, Haram bijvoorbeeld, Haram als of wajib, als de als de wajib. Uh, verplicht. Als zij dat beschrijven, dan zeggen zij iets wat je moet doen. Je moet het doen. En als je het niet doet, dan loop je de kans dat je bestraft wordt. Uh, en waarom zeggen zij, ze, loop je de kans? Want uh, ahle sunnah, dus de geleden van ahle sunnah die de geloof is en de bewijzen zijn er gekomen dat Allah ook al heb je iets, een verboden zaak gedaan, dat wil niet zeggen dat je per direct of dat je gestraft zal worden. Maar het kan zijn dat je gestraft wordt en het kan zijn dat Allah je vergeeft zonder dat je berouw toont. Maar dit is uh, voor, uh, niet voor shirk. Aanbidden van anders dan Allah of koffer ongeloof. Dat, daar spreken we niet over. We spreken over zaken die je doet, maar je blijft nog moslim, zolang je niet gelooft dat het verboden is. Dus, maar macro is iets wat uh, Allah heeft, dus uh, de wetgever, heeft en daarmee bedoelen we Allah en zijn profeet, die heeft gezegd van, doe dit niet. Maar als je het toch doet, dan is het, uh, het geen kans om straf te worden. En het valt onder mubah, onder toegestaan. Het is niet hetzelfde, maar het valt er wel onder, onder toegestaan. Maar het is ver dicht bij verboden. Dit is iets van Ossolvig, maar ik vertel het van de makroheid van het gebed, omdat we nu mee te maken hebben. Dus, macro is afgeladen, liever doe je het niet. Het is niet haram, maar liever doe je het niet. En er is een an andere vorm. Dat is lager dan macro. En dat is. Gilaaf el-Aula. En. Gilaaf uh, el-Aula. Betekent. Is. Een lagere vorm. Of een lager gradatie. Dan macro. Gilaaf el-Aula. Betekent. Uh, het hoort niet. Maar het is. Niet Macro, het is niet de niveau van afgeladenheid van Macro, maar het is ook niet echt van uh, doe het of doe het niet. Het is gilev el-aula, beter had je het niet gedaan, zo betekent gilev el-aula. ذا ديت بيتاكن تد خلاف الأولاء النيو ده حرام مكروه خلاف الأولاء أنتم كم يبان مباح مباح بيتاكن توختان أنتم مستحب ومندوب مندوب أن دام السنة أن سنة مؤكدة واجب فهذا الواجب خاط سطليخت فهذا السنة خاط فهذا المندوب وفي مستحب خاط en nu krijgen we gelijk de makroge. Want gilaf en oula wordt meestal vermeld onder makroge. Oké, okay, imam Shadili, hij zegt, uh, deze paragraaf is uh, bedoeld om te laten zien wat makroge is. In het gebed. En de eerste makro dat genoemd is, het doen van du'a' na tekbeer het al Dus als je Allahu Akbar zegt, de eerste tekbeer, dat heet tekbeer het al Als je begint met het gebed. Dan is het makro om du'a' te doen. Maakt niet uit wat voor du'a. Het is makro. Dus tussen, want je hoort de al-Ihram te doen, en daarna reciteer je de Fatiha, en Fatiha begint van Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Dus tussen tekbirat al-Ihram en het reciteer van Fatiha hoor je niks te zeggen, geen dua, dat zeg je niet. Oké, okay. doa dua is makro om te doen na ik te leer. Het is ook makro om dua te doen als je in record bent. Dus in een doe je geen of zeg je geen dua. En de volgende, als je de eerste goed doet. Ja, als er een tweede goed is. Dus de eerste goed. Als je voor het begint, zeg je geen dua. En als je klaar ermee bent, zeg je ook geen dua. Maar je staat gelijk op. Dus als je de tahiyyatu lillah, salawatu lillah, salawat je zegt. En je komt bij shahada, als an la ilaha illa Allah, waadu waallahu waadu waallahu wa wa Dan Muhammadan abduhu wa wa wa wa wa wa wa wa Ja, dit zijn de plekken in het gebed waarin je geen duaad doet. Dus na tekbeer het al En in ruku' en voor de teshahud en na de teshahud. En de volgende macro is ta'awud. Wat betekent ta'awud? Ta'awud betekent dat je zegt, A'uudu billahi min ash shaitan Ik zoek te bij Allah. Van de vervloekte duivel. Dus, als je de ihram zegt, zeg je geen dua en je zegt ook geen a'udu billahi min shaitanir rajim. Niet in de eerste rekka en ook niet in het gehele gebed zeg je dat niet. Zo ook de basmala. Basmala betekent het zeggen van Bismillahir Rahmanir rahim Omdat dat tegen de praktijk is van de ulema van Medina. En Anas ibn al-Malik Hij overleefde Hij zei ik heb achter de profeet gebeden En ik heb Achter Abu Bakr gebeden En ik heb achter Omar gebeden En achter Uthman en achter Ali En ik hoorde niemand van hen zeggen Bismillahirrahmanirrahim Dus als ze de basmala niet zeggen Dan zeggen ze de taoud helemaal niet En de dua ook niet En dat er, is een, uh, de, er zijn een hadith dat de profeet toen hij begon met bidden, begon hij gelijk met Alhamdulillah Rabbil Alameen. En de praktijk van de ulema van Medina. Daarom is het makro, omdat het niet uh, van de Sunnah is vermeld. En dit is alleen in de farida gebed. Dus in de verplicht gebeden is dit makro. ja, Dus als je Nafila bid, dan mag je dat wel zeggen. Ta'awud en Basmela. Dan mag je dat wel zeggen. Nee. In uh, de, de Farida, dus de, de verplicht gebeden, hoorde je geen ta'awud te zeggen en ook geen Basmela. Maar in de Nafila... Mag je dat wel zeggen. Je mag het voor de Fatihah zeggen. En je mag het ook voor de Surah. Dan is het niet meer Makro. Wat betekent dan? Dan is het Mubah. Ja. En de ahadith die daarop duiden. Die zijn gebaseerd dan dat het in nafila was. Niet in fat. Want de ulama in Medina deden het niet meer. Dan duidt het op dat het Mansouh was. Dus dat het mensoog is, het is geabrogeerd, het is opgeheven. Of, het werd alleen in de navila gedaan, niet in alle gebeden. Mubah betekent toegestaan. Als je een term niet weet, dan vraag je het gewoon. Maakt helemaal niks uit. Ook al vraag je het duizend keer in één les. Maakt niet uit. Als iemand een term niet begrijpt, mag je vragen. Maakt niet uit. Dus, uh, in de navila mag het, in de farida mag het niet. Dat betekent, mag het niet, is het makro. Er zijn in, uh, in de latere boeken zijn er uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld uh, wat we zeiden, best Als je met de intentie zegt dat je uit de gilef wil, ja, je wilt niet meer in de ghilaf zijn met Imam Sevi, dan mag het. Dan is het niet meer makro, bijvoorbeeld in de Farida. Maar dat gaan we later inshallah behandelen. Nu gaan we echt alleen uh, voor de, wat we in deze boek krijgen. Alleen iets wat in deze tijd echt belangrijk is of wat jullie echt nu moeten weten. En dat je niet kan wachten ermee. Maar dit soort zaken, meningsverschillen en uitzonderingen, dat zijn nu niet echt belangrijk. Van de mak uh, het probleem is, uh, imam Seh heeft hier niet alle makro genoemd, want er zijn nog meer. En daarom de de a hij geeft uitleg en hij vermeldt die ook in zijn uh, commentaar. Bijvoorbeeld hij zegt, het is ook makro om te reciteren achter de imam in de luide gebeden. Maar dat heeft hij eigenlijk al genoemd. Maar hier noemt hij dit voor de nadruk op te leggen. Dus het is makro om te reciteren. Fatiha bijvoorbeeld. Of een vers. Als de imam laad reciteert. Bijvoorbeeld in Salat al-Isha, de Eerste rakat, Of de Eerste rakat in Salat al-Maghrib. Of Salat al-Subh. Of Salat al, of Salat al In deze gebeden, Als de imam laad reciteert. Dan hoor je... Niet te registreren. En de ulema hebben een uitzondering gemaakt. Bijvoorbeeld. Als de profeet wordt genoemd. Mag je dan zeggen. Sallallahu alayhi wa sallam, In jezelf. Je beweegt met je tong alleen. Mag dat. De ulema hebben gezegd dat het mag. Of bijvoorbeeld. Als er een vraag wordt gesteld. Ja. Uh, een vraag. In de Koran met een duidelijk antwoord. Van. Is er iemand anders wijzer dan Allah? Zodat bijvoorbeeld in zodat uh, Tinius, De Toonio, Torisini. Laatste vers. Wordt er een vraag gesteld. Met een betekenis van het is niet zo. Alay bi Ja, bi Is Allah niet de meest wijze van de wijze. Dan hoor je te zeggen of je mag zeggen. Bella. Bella. Dat betekent van je wel. Hij is de al Als je zegt naam, ja. ...dan betekent dit... ...Allah is niet uh, de wijzer van al de wijzen, ...en dan is het ongeloof. Maar dat is Arabisch. Maar als jij met de bedoeling zegt van... ...Hij is de alwijze, ...maar je... ...je zegt het verkeerd... ...omdat je de Arabisch dan niet begrijpt bijvoorbeeld... ...of je kan wel Arabisch, maar... ...in dat soort zaken... ...dit zijn meer grammaticale onderwerpen... ...dan kun je dat niet begrijpen. Omdat... ...dat moet je geleerd hebben... ...of je, je moet opgegroeid zijn... Onder Arabieren die echt dagelijks de arabische taal gebruiken. Of je hebt ergens geleerd. Maar als jij dat niet weet. Dan, dan ga je zeggen. Je bedoelt. Je zegt nee, Maar je bedoelt eigenlijk. Van. Ivar. Maar jij zegt. Ja. Dat betekent. Dan verander je de hele betekenis. Dus dat mag je zeggen. Bepaalde mensen in deze tijd. Bijvoorbeeld zeggen. Nee. Het is bida. Is bida om dat te zeggen. Nee. het Is geen bida. Zelf hebben dat gedaan. ulem hebben dat toegestaan. Hoe bedoel je bidah? Bida. Maar eigenlijk in, de, in het gebed mag je niet praten. Je mag niet zeggen, al, oh, bijvoorbeeld, ja? Of hey, bijvoorbeeld, je zegt iets, ook al zeg je maar één letter, je blaast, bijvoorbeeld. Ja? Dan is je gebed ongeldig. En dat gaan we later behandelen. Na deze paragraaf komt de factoren die je gebed ongeldig maakt. Eh... Uh, maar hier zeg je Bella en in het gebed mag je alleen dikker doen. Dus alleen Dua of Koran uh, registeren of dikker. Uh, bijvoorbeeld Allah gedenk. Maar bela, is valt niet hieronder. Maar dit is een uitzondering dat het wel mag. Of bijvoorbeeld zeggen uh, Sallallahu Alaihi Wasallam in jezelf als de profeet wordt genoemd. Of als de hel wordt genoemd in de bestraving dat je zegt Auzubillah uh, min Jahannam. Allemaal in jezelf, dan is dat toegestaan. En de imam Sheikh uh, Ulis heeft gezegd: Als je niet en je zou zeggen, Alhamdulillah, dat is niks meer, want Alhamdulillah is het dikke, is het gedenken. En niet is iets wat je niet in je hand hebt, gelijk. Je mag ook hoesten, bijvoorbeeld. Als je echt iets, uh, je moet hoesten. Dus dat zijn allemaal. Uitzondering, Nieuzen heb je niet in je hand. Je kan niet van ik wil nu niet zien dat ga ik niet niezen en ik wil nu niet niezen en dan kan je dat stoppen. Ik heb echt iets wat je taal maakt bijvoorbeeld een letter. Je geeft iets een letter, ja, als je dit en je niet heeft nie een apart paragraafje. Bijvoorbeeld als je in de, in, het, in, de moske, uh, in de wc bent en je niet, dan mag je geen handel zeggen, Ook niet in jezelf. Maar in het kun je gewoon zeggen, want het is dikker. Het is dikker Daarom. Wat met een macro? De volgende macro is. Het doen van sujud op de bisaat Al-bisaat betekent al datgene wat gelegd wordt uh, als tapijt, als kleed. Ja? Dus het is makro om te bidden op een gebedskleed. Uh, nee, niet bidden, maar sujud doen. In je, jezelf. Dus met alleen je tong bewegen. Het is makro om sojour te doen, dus je hoofd en je handen te leggen op een kleed tijdens het bidden. Maar erop staan mag. Maar het is makro om sojour te doen, dus je hoofd en je handen tijdens het gebed te, le te, le te, liggen, te leggen op, je, uh, op de kleed. En je hebt twee soorten kleden. Ullema heeft hierover gesproken, vooral tegen Ulle. Hij zegt: Als het een fijne, zachte kleed is, dus bijvoorbeeld van katoen, van stof gewoon, ja, zachte stof, dan is het macro. Maar als het hard is en ruw, zoals een rieten, een rieten gebedskleed, als je het zo kan noemen, ja. Hij is van riet gemaakt. Tapijt van riet, bijvoorbeeld. Ja? Dan is het niet Macro. Maar... Gilavel Aula. Gaan jullie hier niet? Dan is het Gilavel Aula. Liever niet. Doe het niet. Maar niet zo sterk. De... Het is niet zo sterk afgeraden als Macro. Dus, je hoort bidden... Op de grond. Of iets wat je hebt, zoals we zeiden, als je thuis bijvoorbeeld een uh, zeilen hebt, tegels, uh, tapijt, dan kun je niks aan doen. Ja? En het is ook toegestaan, het is niet macro, als het bijvoorbeeld, de grond is riool. En wat doen we met ruw? Dat je jezelf kan verwonden, bijvoorbeeld, als je erop bidt. Dan is toegestaan om een kleed te doen. Of als de moskee, dus in de moskee, die tapijt is gelegd. Klaar. Vroeger deden ze dat alleen de eerste rij. Ja. En in Marokko, tot voor kort toen ik nog klein was, had je het tapijt. Je had niet zo tapijt zoals je in Nederland ziet, zo lekker zacht en fijn. Nee, het tapijt. Als je twee weken daar bidt, krijg je een plek op je hoofd, op je voorhoofd. Uh, Imam Ali zegt in de eerste rij, als iemand waqf heeft gedaan, waqf is dat jij bijvoorbeeld iets geeft waarvan mensen gebruik kunnen maken en het blijft voor hun. Ja bijvoorbeeld een moskee bouw je, dan is het van iedereen, is het niet meer van jou, is het voor iedere moslim. Of bijvoorbeeld boeken van kennis. Zit je een wakf. Wat ze nu in de moskee doen. Iedereen kan het nemen bijvoorbeeld. Dat soort zaken. Als iemand een wakf doet. Hij legt tijd in de moskee. Hij betaalt ervoor. Hij zegt dit is voor de mensen om te bidden. Dan is het niet meer makkelijk om daarin te bidden. Of daarop te bidden. Ja, ligt eraan. Ligt eraan als jij... Het, als jij de tapijt legt in je kamer bijvoorbeeld, omdat je het fijner vindt... ...ja, je vindt het fijner bijvoorbeeld, dan mag dat. Of bijvoorbeeld voor warmte, anders is het koud. En dat is ook een van de redenen dat je een kleed mag leggen. Als het koud is, de grond is te koud, je kan niet je hoofd erop leggen of je handen. Of het is juist te warm, bijvoorbeeld in de Sahara of in Marokko. Het is te warm. En als je zo goed doet, je verbrandt jezelf, of, of je hoeft niet eens te verbranden, als het maar heel warm is, dan mag je een kleed leggen. Maar als je bijvoorbeeld eh, tapijt leg je omdat je het eh, warmer vindt, dan, eh, dan mag dat. Maar als jij bijvoorbeeld puur legt omdat jij erop wilt bidden, op tapijt, dan wordt het makkelijker. Of bijvoorbeeld als de tapijt is goedkoper, bijvoorbeeld als het maar om een andere reden is, dan, dan vervalt die macro. En het is ook een macro om seizoen te doen op uh, een Mendien. Mendien is uh, stikstof. Of op een uh, stuk van je maul. Ja, op je mouw en dan doe je het je, je mouwen zijn vrij En dan als je het zo, zo doet, doe je handen naar, naar binnen. Dus je, je mouwen doe je over je handen. Of je legt het. Je mouw leg je en dan doe je je hoofd erop. Ja, dan is het macro. Behalve als, vanwege kouheid of warmte. Oké, okay, het is macro. In het gebed om, om je heen te kijken. Zonder... Een noodzaak. Nee, dat mag niet. Dat is makro. Dat is makkelijk. Is stuk kleed, Mag niet uit. Is het geen maal, is het een... Je trein, maal van je trein, maal van je... Of je... Een kleed, maakt niet uit. Dus het is macro om, om je heen te kijken zonder reden, zonder noodzaak. En dat, dat kan verschillen met je ogen alleen bewegen. is macro. Met je gezicht bewegen en met je nek omdraaien. En uh, dat is weer sterker macro dan met je ogen alleen. En je kan ook met je uh, bovenlichaam. Dus met je, met je heup ga je bewegen of met je schouders dus je draait om. Maar je voeten zijn richting de Qibla. Dus hoe verder je beweegt met je lichaam, dus eerst met je ogen is macro. Met je gezicht is nog meer macro. Met je bovenlichaam met je heup is nog meer macro dan dat. Maar dit allemaal als je voeten richting de Qibla zijn. Maar als je voeten niet meer richting de Qibla zijn. dan is je gebed ongeldig. En, en hoe ver beweeg je met je voeten? Bijvoorbeeld. 45 graden beweeg je naar rechts of naar links. In plaats van naar het. Uh, bijvoorbeeld, zeg je je naar naar het uh, zuiden. Je gaat ineens naar vet met je voeten. Dan is je dat ongeveer. Dus 50 graden. Beweging. En noodzaak. Wat is noodzaak? Bijvoorbeeld als je bent en je hebt een tas daar. En je bent bang van iemand gaat naar die tas en je kijkt naar die tas. Zodat niemand er naartoe gaat. Dan is dat niet meer makro. Want dan is het sprake van noodzaak. Ja? Of bijvoorbeeld, je kijkt wie naar binnen komt. Ja? Omdat je in een land bent waar soms de moskeeën worden aangevallen bijvoorbeeld. Dat soort zaken. Of je bent een kleine kind die kijkt wat hij doet. Het kan zijn dat hij pakt een muis, hij pakt vuur of, of iets dergelijks. Ja? دان إز دي, مقر... دي كراها أو أف ماكرو إخرفالدان. ومن المكروه تشبيك الأصابع. تشبيك الأصابع إذا تي fingers in elkaar. آه، كلينت بيت شغال، مع دد. دي... تشبيك. تجي زودت. زوجي داد. دد. Dit is Tushbeek, dat je dit doet, of zo, of zo, of zo, maakt niet uit. Dit is Tushbeek, een netwerk noemen ze het Arabisch. Zien jullie dit niet of niet? Oké, okay, dat is makkelijk in het gebed, maar in de moskee. Doe, doe het niet, want er zijn andere mensen die zeggen in de moskee mag ook niet, dat is ook makro. Ja. En uh, waarom is het makro? Want ze zeggen dat duidt op, uh, op stress, en dat je niet geconcentreerd aan het bidden bent. In het gebed is het makro, in de moskee, dus terwijl je niet aan het bidden bent, is gilaf el-aula. En het kraak van je vingers. Is ook macro, In het gebed, dus je vingers gaat kraken, dat is macro. Maar uh, ik heb gelezen in een commentaar van uh, in een van de commentaren op Khalil, maar ik weet niet meer welke, hij, hij, hij heeft de geleden gezegd van dat is als je eraan trekt, dus als je zou trekken en het kraakt, dan is het macro. Maar als je het aan u bijvoorbeeld beweegt, of je drukt erop, dat ze dan kraken, dan is het niet macro. Macro is pas echt als je eraan trekt. En de volgende factor wat macro is in het gebed is uh, spelen, uh, friemelen, met je ring. Ja? Aan je ring zitten, als, als je ring hebt, ga je er aan zitten, ga je er aan zitten draaien. Dat is een macro. Maar als je het doet bijvoorbeeld, om... Je, je hebt bijvoorbeeld last van uw sweat, ja? Iedere keer weet je niet meer hoeveel elkaar je bent. Dat je bijvoorbeeld, je legt hem, als je bid, als je begint met bidden leg je de, je ring op je pink, ja? Eerste raka. En als je in tweede raka bent, haal je hem eruit, zet je hem op je ringvinger. Dat betekent, ik ben nu in tweede raka. Of je haalt hem eruit en dan zit je hem in de, op je middelvinger. Derde dan, dan is het niet meer makkelijk. Dan is het gewoon toegestaan. Want het duidt niet meer op. Uh, je bent niet geconcentreerd. Maar dan is het de bedoeling om het gebed goed te verrichten. Zo ook zitten aan, aan je baard. Ja om met je baard zitten, friemelen of eraan zitten. Dat maakt je gebed... Uh, uh, nee, Dan, dat is ook macro in het gebed. En de volgende de macro in het gebed is je ogen dicht doen. Ja, je ogen dicht doen. Mag niet, is macro. Maar er zijn uitzonderingen. Behalve als je bang bent dat je haram gaat zien. Je gaat de aura van iemand zien. Vooral in deze tijd. Bepaalde mensen zijn bidden met een broek. En soms zie je dingen die je niet wilt zien. Ja? Bijvoorbeeld als je naar Masterjul gaat. En diegene voor je. Je ziet dat van hem. Dan doe je, je ogen dicht. Dan is het niet meer makkelijk. Of bijvoorbeeld er is iets voor je. Versiering. In de moskee. Wat jouw concentratie uh, hindert, dan mag je ook je ogen dicht doen. En het is ook macro om je hoofd te laten zakken, terwijl je staat te bidden. Waarom? We zeiden, omdat je naar voren moet kijken. Als je aan het bidden bent, kijk je naar voren. Je kijkt niet naar de plek waar je zo doet. In de American is dat macro. Je hoort naar voren te kijken. Want dat gaat tegenin dat je moet staan terwijl je bidt. Ahmad wat jalla wa'an, hoe heeft gezegd tegen een persoon die met een gehangen hoofd zit te bidden? Hij zei, doe je, doe je hoofd normaal, want concentratie zit in het hart. Je ziet niet hoe je hoofd gaat, uh, hoe je hoofd uh, legt, En van de... Zaken die mekaar zijn in het gebed, is je voeten tegen elkaar aan doen, dus tegen elkaar aan dat ze echt letterlijk elkaar laken. Je enkels komen tegen elkaar aan in de nevela, maakt niet uit. Wat maakt niet uit in de nevela, naar plek van je te zoet kijken? Nee, het is in ieder gebed, in ieder gebed, in ieder gebed, dat is kwaastaan ja, verplicht dan je gebed of niet, we zeiden als je bijvoorbeeld, staan is sowieso uh, een verplichting, een verplichting om vertigheid te registreren, ja, of nou, een uh, vaard in ieder geval, in Nesila is het geen vaard, maar als je gaat staan, dan moet je wel normaal gaan staan, Dus je, je hoofd naar beneden gaat voor navila, gaat voor vat, je kijkt voor je. Dus je voeten tegen elkaar is makro in het gebed. Oké, okay, hoe moeten je voeten dan wel staan? In de medische hebben je voeten moeten staan op de manier, normale manier hoe je staat. Ze moeten niet te ver uit elkaar gaan en ook niet te dicht bij elkaar. Als ze te ver van elkaar gaan is het makro en te dicht bij elkaar. Dus als ze elkaar aanhaken is het ook makro. Het beste is dat ze hoe je normaal staat. En meestal zeggen ze gelijk aan je schouders. Aan de breedte van je schouders, zo moeten je voeten zijn. En vandaag de dag dat je mensen, bepaalde mensen ziet, ze moeten per se jouw enkels aanraken of per se jouw voet aanraken in het gebed en aan de andere kant en, en dan zit hij gewoon met de voeten dat hij bijna een uh, split gaat zitten. Dat mag niet. Dat is macaroni. Ibn Hajar heeft gezegd in uh, Sahih Bukhari, in zijn commentaar op, uh, op Sahih Bukhari, zei hij, toen uh, de Sahabi, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. in ieder geval de Sahabi die dat heeft, uh, maar wat moet ik dan doen? De Sahabi die heeft gezegd van, onze enkels kwamen tegen elkaar. Ibn Hajar zegt, dat betekent, de enkels waren in één lijn. Ja. En het gebed, het hoeft niet, het is niet gevraagd dat de enkels tegen elkaar aankomen. En dat de ruimte is tussen iedereen in het gebed. Betekent, zoals de Ahnef hebben gezegd. Dus van, je, je moet geen gaten meer in de rij laten. betekent een gat zo groot dat er een persoon in kan staan. Zo, dat betekent het. Dus als je staat en iemand, als iemand bijvoorbeeld, hij doet je voet gewoon tegen je aan. Ja, je bent in het gebed en iemand doet gewoon zijn voet tegen je aan en een halve meter zit hij weer, of een meter lengte zit hij weer tegen een ander. Ja, dan kun je niks aan doen. Behalve, ja, daar kun je niks aan doen. Maar als zij van jou vraagt van kom dichtbij, kom dichtbij, dan zeg je nee. Ik kom niet dichtbij, ik sta normaal gebed, ik ga niet mijn benen helemaal wijd zetten. Dus wat je moet doen is gewoon normaal hoe je staat Je gaat niet te breed met je voet staan Want als je voor je vader zit te praten bijvoorbeeld Ga je ook niet met je benen weg staan zo tegen hem praten Het is geen respect Heewa Allah heeft meer waarde daarvoor Allah subhanahu wa ta'ala Als je voor een koning gaat staan ga je ook niet zo staan Waarom ga je voor Allah zo staan? Je moet normaal staan hoe je normaal als je gaat staan staat. Klaar zo. Hij zegt, wam in wat je dingen Je handen op je onderbuik. Ja, dichtbij je schaamgebied. En sommige zijden aan de zijkant van je maar in ieder geval, als je SEDL doet, dan doe je dat sowieso niet, als je KAP doet, doe je dat ook niet. Uh... Ja. Oké, okay, de volgende micro is. Uh, denk aan, aan zaak. Ja, denken aan wereldse zaken, dat is macro, maar denken aan religieuze zaken of dingen van Agira is niet macro. En uh, als je denkt aan wereldse zaken, je ja, moet denken van wat moet ik straks halen als ik ga koken, wat moet ik er, erin doen, ik moet straks dit doen, ik moet straks dit doen. En je weet niet meer je, waar je in het gebed bent. Je weet het niet meer. Ja? Dan is gebed ongeldig. Je weet niet meer. Ben ik in, in de eerste tweede, tweede derde? Ik weet niks meer. Wat je mij hebt gezegd, dan is gebed ongeldig. Maar als je weet waar je bent... Maar je weet niet, eerste, ben ik in de derde of vierde... Dat is wat anders. Ah, als jij niet meer weet... Waar je bent. En je, de reden daarvoor is wereldse zaken daaraan zit je te denken. Dan is je gebed ongeldig. Wat moet je dan doen? Moet je opnieuw bidden. Ja. Moet je opnieuw bidden. eh uh. Nee, nee. Opnieuw weer. En van de makro is tijdens het gebed naar boven kijken. Ja, sommige ulama's zeiden, maar als je kijkt naar boven om je, jezelf te vermanen met de kracht van Allah en de schepping van Allah, hoe Allah subhanahu wa dit allemaal heeft geschapen, dan is dat niet makro. En van de macro is in het gebed iets te dragen met je mond of met je maal. En als je iets draagt met je mond en maar met de voorwaarden, wanneer is het macro? Als jij de letters die je steeds goed uitspreekt. Ja, dan is het macro. Als, als je als het belemmert om de letters correct te uitspreken, dan is het gebed ongeldig. Want de volgende macro is bidden in een plek waar de mensen doorheen moeten lopen. Is macro. Mensen moeten daar lopen en jij gaat daar bidden. Dat is macro. En de laatste macro is, het is eigenlijk in dit boek de laatste, maar er zijn nog meerdere. Het doden van lijst of flow. In de moskee. Dat is Macro. Dit was eh, paragraaf paragraaf eh, Macrohert van het gebed. En de volgende paragraaf is. Zaken of factoren die het gebed ongeldig maken. Cheikh, eh, ik heb nog een bepaalde notitie van Sheikh Olish. Die ga ik even werk pakken. Uh. Oké, okay. imam Ali zegt, het is makkelijk om dua te doen in een andere taal dan het Arabisch, dus in het gebed, als diegene de Arabisch taal beheert. Zo ook in een andere taal spreken in de moskee voor diegene die de Arabisch taal beheert. Ja? Dus als jij de Arabisch taal goed beheert, die kan je goed verwoorden en uh, duidelijk maken wat je wil, dan is het. Het doen in een andere taal. In het gebed. Is macro. Maar dat betekent dus als jij geen Arabisch kan. Of niet genoeg Arabisch. Waardoor je verstaanbaar kan maken. Of kan uh, verwoorden wat je voelt. Of wat je wil. Dan is het niet meer macro. Dus in het Nederlands. In de taal die je kent. Oké. Okay, hij heeft gesproken over... ذهنان طريق مكروح تريد إدعاء تعليق في النقوة أيضا لكن فأ 1988 هو القران لجريع emphasizing في النقوة، و في السجود لذا و ف mniej القرآن إmittelت 15jsk للجب الغرفًا في السلطقة ولذلك كان في القرآن ثابت للا قرآن يمكنني EPA فتر و向 الطặر و uh, je mag wel du'a doen die je uit de Koran hebt gehaald, zolang je dat doet met de intentie van du'a, niet met de intentie van reciteren. Dat was